Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Bij de aanslag in Nice twee kinderen waarvan eerder bekend was dat ze gewond zijn. Buitenlandse Zaken meldt dat de moeder lichte verwondingen heeft. Bij de aanslag kwamen afgelopen donderdag 84 mensen om het leven. 16 lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. IS zegt dat de aanslag is gepleegd door een aanhanger van de terreurorganisatie, maar dat is nog altijd onduidelijk. President Erdogan heeft een sms gestuurd naar alle Turkse mobiele telefoons. In het bericht vraagt hij de Turken op te komen voor democratie, vrede en rust. Hij wil dat ze opnieuw de straat opgaan. Na de mislukte staatsgreep in Turkije zijn bijna 3000 militairen opgepakt. Premier Yildirim noemde de koeplegers erger dan de Koerdische PKK. In totaal zijn er 265 doden gevallen, onder hen zijn 104 rebellerende militairen. De Griekse regering belooft de Turkse helikopter die na de koepoging de Turks-Griekse overstak zo snel mogelijk weer terug te geven. Turkije had ook om de uitlevering van de achtkoppige bemanning gevraagd, maar aan dat verzoek wil Athene niet meteen voldoen. De kans bestaat dat de uitgeweken militairen in Griekenland een asielprocedure mogen afwachten. Wel wordt meegenomen dat de mannen worden verdacht van het plegen van een koep. De legerhelikopter landde vanochtend op Grieks grondgebied, de inzittenden werden meteen gearresteerd. In Pakistan is een bekende sociale mediaster vermoord. De politie vermoedt dat ze is gewurgd door haar broer... omdat ze de familie eer zou hebben bezoedeld. De vrouw had in Pakistan veel fans, maar ook veel tegenstanders. In maart zei ze dat ze een striptease dans zou doen... wanneer het Pakistanse cricketteam kampioen zou worden. Vooral conservatieven in het land waren daar woedend over. Het weer vrij veel bewolking, maar ook af en toe een beetje zon. Het is een graad of 22. Morgen zijn er veel wolken, kan wat regen vallen. Het wordt 21 tot 24 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. In de randstad staat de file op de A1 richting Amsterdam. Daar staat door werkzaamheden 6 kilometer tussen vesting en Muiden. Tot zover de verkeersinformatie.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 sip jars, it won't get back when she lost, outside the window with two fingers to shoot, she lifts her head, I'm just some girl out of smoke, she doesn't have to look back to know knowing she's got to go on. Five.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 Gelukkig is wel een prodensmaal. Dit zijn de Little Kings. is zo ver. De grote Haarlem 105 Haringtest staat op het punt van beginnen. Ik sta op veilig uh, afstand, maar uh, Rudy niet klaar. <laughs>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 We nou, gaan vandaag, vandaag ook vooral let op de smaak, uiteraard. Dat is het belangrijkste. En hoe, die, hoe de bite is. ligt die glibberig in je mond. Ja, daar ga je al. Ja, haring, hè? Ja, ja voor de duidelijkheid. Haring heeft dus ook mondgevoel. Wat, wat, wat zei je? Haring heeft dus ook mondgevoel. Ja, precies. Hè? En uh, jij, jij bent een kenner, blijkbaar. Uh, ja, is het net als met wijn? Spuug je het ook uit en na? Of... Gadverdamme. <laughs> Wel Ik een bakje voor me. Nee, maar, uh, ik had van de week echt ergens... lekker spoelen. Ik had ergens een hele slijmerige, smerige smeerige gehad. Dus dat moet hij dus niet zijn. Het moet wel lekker stevig zijn, lekker smaakvol. En um, we hebben over omkopingen gesproken. We hadden, we hadden een, een vis tent die ging hem helemaal mooi inpakken. Helemaal met extra veel versieringen omheen. Dus ze zijn wel een beetje bezig om je te beïnvloeden. Maar dat kan dus niet. Het heeft totaal geen zin. Dus wij gaan uh, nou ja, binnen nu en een paar minuten weten wij. welke van de uh, vis uh, tenten aan de waar de beste haaien hebben.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 Uh, Beter dus gesneden deze, deze, deze ziet er, Hij ziet er een beetje gliebberig uit. Ik heb het gevoel dat deze zometeen heel erg zo. zo als Die voel je op je maag liggen nog. Ja, dat je het in, in je mond zult dat, dat het uit elkaar valt. Weet je? Alsof het, ik weet niet. Maar misschien, uh, weet je, misschien het uitzicht dat dat... dat... Oké, okay, nou dan gaan we mannen. De eerste hap. Ik zie... Uh, nou...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 You felt so bad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 Van deze test, wat vond jij? Het is uh, niet de lekkerste, maar mm, ja, is wel redelijk. redelijk. Oké, okay, Melvin, dit waren de vijf haringen. De jury gaat in beraad para en dan komen we zo meteen uh, bij je terug. Ik ja, ben benieuwd waar die vierde gaat eindigen. Wat denk jij? Goedemiddag. <laughs> dit is Haarlem 105. I've been down so low, people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 The secrets that I keep Does he know it's killing me? He knows, he knows that he know? Another's hands have touched my skin I won't tell him where I've been He knows, he knows He knows You're tearing me apart She's stepping away Am I just hanging on to all the words she used to say? The picture's on her phone She's not coming home Coming home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 No, no, no, no, no, no, no, Can't seem to let you go. Can't seem to keep you close. close. Can't seem to let you go. Can't seem to keep it you know I didn't mean it though. Tell me where you been lately. Me you been lately. hold me close. Tell me where you been lately. Tell me where you been lately. Don't, don't, don't, let me go. Keep it, close. Can't seem to let you go. I didn't mean it I know You didn't mean it though. I know you didn't him to let you go, he's him to hold you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 Uh, ...hier zit er eentje... ...en we hadden al een beetje met z'n allen in gedacht... ...van dit zou hem kunnen, dit, dit, dit is die tent... ...daar we het al een beetje over... ...blijkt ook te zijn, dat is ook de winnaar... Uh, ...dat was eigenlijk de enige... ...met nog een ander die echt... Uh, ...redelijk uit de verf kwam... vonden we eigenlijk niet uh, ...mag ik niet tevreden zeggen? Niet tevreden, Fred, ja? Vond je het ook niet tevreden, Phil? Nee, daar zaten inderdaad... Uh, ...zeker nummer 4 was dat gewoon... Uh. ...ja, die was... Uh, ...nee, dat je zegt van... nou.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 Hij komt van Vis Chips, dat is bij het tankstation op de boulevard. Uh, hij heeft we 4,9 gekregen van de jury. En is echt, uh, hij was, uh, ik, heb, ik en Roy, Roy en ik hebben bij hem uh, eruit gegooid zelfs. oh ja? Ja, ik, ik ben er nu eigenlijk al een beetje misselijk van. <laughs> Oké, okay, dan gaan we naar de nummer 4. Uh,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 Gaan verder de nummer drie die was uh, even goed kijken, die, uh, was uh, Kran Kran Zuid. Die zit uh, zo met het begin van het uh, van Zandvoort Zuid als het ware en zij hadden een 6,7. Ze scoorden lichtelijk meer dan uh, dan Fish en En op nummer twee, die zit hier uh, vlakbij de haven van Zandvoort boven het strand. Juttersmuseum. Museum bij het Holland Casino voor de deur. Zij uh, ja, die, die de vis van hun was wel echt lekker 7,1 voor de haring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 Dat zijn hele mooie woorden voor uh, blijkbaar dus ook een hele goede haring. Heel erg bedankt en, uh, en succes dit weekend. 17 september, 17 september doen wij altijd voor onze vaste gasten. Organiseren wij een haringproeverij. Je doet geen één vingel in Nederland. Wij zijn de enige die een haringproeverij organiseren voor onze vaste gasten. Ja. Misschien vinden jullie dat we steeds in september op een zaterdag er ook een keer Wij gaan eens even kijken of... Dat uh, of, zou een zijn. We gaan eens even kijken of iemand uh, na al deze haringen daar zin in heeft. Maar dat gaat goed komen. Heel erg bedankt en succes uh, vandaag. Want het zal nu wel storm gaan lopen.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 Nou ja, ik loop hier een beetje te zoeken met mijn metaaldetector. Een echte jutter, die ben ik niet. Wat een echte jutter is dan? Die heeft zand voor hetzelfde zelf, als het goed is. Die jut, die jut dat is anders jutter dan wat jij nu doet. Want ik ben het ook jutter met een metaaldetector. Ja, ja, ja je mag het noemen wat je <laughs> wil. Waar, waar, waar ben jij nou, nou op zoek? in ieder geval naar metaal? Maar... Nou, het enige wat ik echt eigenlijk nog leuk vind om te vinden, dat is goud of zilver.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 ja, meestal na een uur of twee dan uh, ben ik het wel zat hoor, dan, uh, dan, uh, dan hebben we Maar de volgende dag dan, uh, ja, dan uh, kriebelt het weer, ik loop eigenlijk bijna elke dag hier. Elke dag hier, een heb je een en in het wordt een je natuurlijk een piepje. En als je daar een piepje wordt, dan zit je je schop in het, in het veld. Heb je vandaag al iets bijzonders gevonden? Nee, nee, nee, nee ja, muntjes, ja maar ja, dat, dat, dat zeg ik, dat, uh, dat hebben ik al zoveel gevonden en dat vind je al best wel veel. Dat, uh,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 Nou, die is waarschijnlijk toch wel van een mens geweest ofzo. Maar die was wel, uh, wel heel erg oud. Dus uh, ja, ik, ik heb de politie nog wel gebeld, Maar die hadden zoiets van, nou ja, dat is misschien weer een museum straf of zo. Maar nou, dat was wel raar om te vinden, ja. Nou, Nou, Evert, succes vandaag. Ja, bedankt. En bedankt. Oké. Okay. Nou, vanaf het uh, en gezand wordt, is <laughs> dit best van de schuiswaardig, wat betwijfel. En dit is Harlem. 105. Games that you pull the world. Implosief met je conclusie. Daarom twijfel ik dat jij ooit gelukkig zou zijn zonder mij. Proberen, maar niemand zou zoveel van jou met dat hele rijt van dien. Daarom twijfel ik dat jij Gelukkig zal zijn zonder mij. Zomerhit, dit is ZFM Zandvoort. En ik bestaat al lang niet meer.